Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie zegt dat een christelijke militie van plan was... om binnenkort een grote aanslag te plegen. Met de arrestatie van 9 militieleden zou het plan zijn vereideld. De groep met de naam Hutari richt zich tegen de overheid. Die wordt gezien als de antichrist. Opgepakte leden wilden een valse 112-melding doen. Ze wilden de politiemensen die daarop afkwamen doodschieten... En op hun begrafenis zouden ze met een bomexplosie vervolgens nog veel meer slachtoffers willen maken. Ierland steekt opnieuw miljarden in de bankensector. Het plan zal leiden tot nationalisering van nog eens twee of drie banken. Minister Lennehan van Financiën zei dat de overheid wel moet ingrijpen nu de staatsfinanciën weer op peil zijn. En Ierland het vertrouwen van internationale monetaire instellingen heeft herwonnen. We willen het bankenprobleem voor eens en voor altijd oplossen, zei hij. De Iraakse Nederlander die in Amerika tot 25 jaar cel is veroordeeld voor terreurplannen is terug in Nederland. Weesam al werd na aankomst op Schiphol overgebracht naar de gevangenis in Vught. Een rechter zal zijn straf binnen enkele maanden omzetten naar Nederlandse maatstaven. Weesam Alde is veroordeeld omdat hij met bermbommen aanslagen wilde plegen op Amerikaanse militairen in Irak. In Giethoorn zijn bij een paardenhandelaar... ...tachtig verwaarloosde paarden en ponies in beslag genomen. De dieren waren sterk vermagerd. De handelaar had vorig jaar al een waarschuwing gekregen. en kreeg nu een boete. De AID en de politie hielden verder een vrouw van 38 aan. Zij had medewerkers van de AID en de politie beledigd en bedreigd. Bayern München heeft in de kwartfinale van de Champions League... ...met 2-1 gewonnen van Manchester United. De Kroaat Olic maakte in München in blessuretijd... ...het winnende doelpunt voor de ploeg van Louis van Gaal. De andere kwartfinale ging tussen de Franse ploegen Olympique Lyon en Bordeaux. Lyon won met 3-1. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 5 graden. De ochtend begint droog. Smiddag zijn er in het hele land buien. Het gaat waaien. Aan zee krachtig. En het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Yeah. I'll be with you.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 No appetite. short stack, Black or white. No much you do what you like. Body out of sight. Body body, body yeah, out of sight. Sorry. She does a two step and a tongue drive. She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro. She love hip hop. She hip -hop. Hip -hop. like to break reggae. She feels prog ride. She likes samba and the mambo. She like to break dance and calypso. Get a little crazy. Get a little stupid. Get, get a little crazy. I wanna dance in the light. I wanna dance in the light.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 Cut it up one time. No love, just sex Followed next with the check and the note The last night was dope, dope, dope, dope, dope, dope. Take it easy Let's talk out. about sex, baby yeah. let's talk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 Wat een heerlijk gevoel, de hele wereld lijkt zo